10 uur NPO Radio 1 met Guilaine Plag. Paroolcolumnist Roos Slikker die meldt zich zometeen voor het mediaforum. En dan gaan we het hebben over het referendum... op de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. En we praten ook over het fenomeen in memoriam. Want toen gisteren bekend werd dat Stephen Hawking was overleden... lagen overal uh, lagen ze al klaar de artikelen en de reportages daarover. Hoe is het om zo'n stuk te schrijven als iemand nog leeft? bespreken we straks na het NOS Journaal met Sofie Verhoeven. Het kabinet steekt 130 miljoen euro extra in Rotterdam-Zuid... Dat hebben de ministers Schouten en Olongren in Rotterdam bekendgemaakt. Het is bestemd voor het verbeteren van woningen... het wegwerken van de achterstanden in het onderwijs... en om meer mensen aan het werk te helpen. In het regeerakkoord werd al gemeld dat het kabinet... in totaal 900 miljoen extra uittrekt voor regionale knelpunten. Behalve Rotterdam-Zuid krijgen ook Zeeland, Eindhoven... en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geld uit het potje. De hoogte van het bedrag voor Rotterdam-Zuid was nog niet bekend. Het hoofdkantoor van Unilever komt naar Rotterdam. Het Brits-Nederlandse voedings- en wasmiddelenbedrijf... heeft daarover na bijna een jaar de knoop doorgehakt. Deze werknemer van Unilever is blij. Ik ben trots, ja. Jazeker. Ja, Want uh, dit wordt het hoofdkantoor. En uh, ja, ik werk hier, dus uh, welkom. Ik, doe, uh, ik geniet ervan dat Rotterdam aan het bloeien is. Ik ben hier geboren en getogen, dus het is mooi om dit te zien. Het concern dat achter producten als Axe, knor en Dove zit... heeft nu nog twee kantoren, één in Londen en één in Rotterdam. Die laatste wordt dus hoofdkantoor. Zo kan Unilever zich volgens de Raad van Bestuur... beter beschermen tegen vijandige overnames. De Duitse ambulance in Isselburg is in een half jaar tijd ruim 50 keer uitgerukt om Nederlanders in nood te helpen. Sinds vorig jaar kan de meldkamer in de Oost-Achterhoek bij wijze van proef ook een Duitse ambulance sturen naar een spoedgeval, als de aanrijdtijd daardoor korter is. Criminelen en verdachten knippen steeds vaker hun enkelband door. In 2017 namen 63 mensen zo de benen, zo meldt de Telegraaf. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Zo blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een Nederlander van 26 is samen met twee andere toeristen... verbannen uit Machu Picchu in Peru. Ze gingen met hun blote billen op de foto in de eeuwenoude Inca-stad... dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Ze werden betrapt en zijn meteen de stad uitgezet. Alle auto's zouden een zwarte doos moeten hebben, zo vinden verzekeraars. Zo'n opnameapparaat legt gegevens vast vlak voor een ongeluk, zegt het Verbond van Verzekeraars. Een event datarecorder registreert alleen iedere keer de laatste acht seconden van ja, waar de auto rijdt, hoe die rijdt, wat de ongevalsomstandigheden zijn. En het is ook zo dat wij niet die informatie gaan uitlezen. Dat doet een onafhankelijke instantie en dat is de politie wat ons betreft. Zo'n zwarte doos kan volgens het Verbond van Verzekeraars handig zijn... om een schuldige aan te wijzen en de schade af te handelen. Zo zou fraude kunnen worden voorkomen. Snowboardster Bibian Mentel is hard gevallen tijdens een training. Op ijzige ondergrond maakte ze een foutje... waarna ze hard achterover klapte. Ze viel op haar nek en bleef een paar seconden stil liggen. De schrik zat er goed in bij Mentel in haar team... maar het bleek uiteindelijk mee te vallen. Mentel, bij wie vorig jaar voor de negende keer kanker werd geconstateerd... werd begin januari nog geopereerd aan haar nek... waarbij toen een titaniumconstructie werd geplaatst. Ze haalde eerder deze week een gouden medaille op de Paralympische Spelen... en hoopt er morgen nog eentje te behalen. Het weer nog aan het einde van de ochtend gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Alleen in het noordoosten blijft het tot vanavond droog. Het wordt 10 graden en morgen regent het zo nu en dan. Dankjewel, Sophie. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Dennis, mooi. Ja, want op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat bij het knooppunt der Plein. vijf kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de N99, in de kop van Noord-Holland... vanaf de afsluitdijk naar Den Helder... staat tussen Anapalona en Den Helder drie kilometer door werkzaamheden. In beide richtingen kan je um, um, afwisselend over één rijstrook... en dat levert in ieder geval in de richting van Den Helder... nu een kwartier vertraging op.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 Ik vrees dat er een foutje in zit, want de energiekosten zijn ruim 50% lager. Ja, dat is geen fout, dat is gewoon heel goed ondernemen. LED-licht van Lamp Direct bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar lampdirect.nl. Dat hebben wij weer. Onze salarisadministrateur valt onverwacht uit. Maar de salarissen moeten wel op tijd betaald. Hoe krijg ik dat geregeld? Salarisadministratie doe je samen met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. Veel gemeenten gaan uit van een te hoge Woz-waarde. Maak dus gratis bezwaar en bespaar. Ga naar bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. SD works, works. Er is een bank voor optimisten, doorzetters en vooruitkijkers die niet snel nee accepteren. Zien wat niemand zag, realiseren wat niemand voor mogelijk hield. Omdat zij geloven in hun idee en dat het kan. Omdat ze het verschil willen maken op beslissende momenten. En weten dat yes het krachtigste woord op aarde is. Want yes helpt je groeien. Think Yes, NIBC. Een avondje uit met vrienden, een sollicitatie, de bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk. Of shop online 350 modemerken. NPO Radio 1. KRO NCRW. Kilene Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. En hier aan tafel hoorden hem al even onderwijs- en zorgbestuurder Harry Starre. Want tijdens de reclame gaat ons gesprek natuurlijk gewoon door. En daar kan dan niemand van meegenieten. De hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad Sier Kuiper, is er. En we zijn in afwachting van paroolkoloniste Roos Slikker. Maar we beginnen met het mediamoment. Want dat kunnen we het onderhand wel noemen van jou, Harry Starre. En dat gaat over Unilever. Namelijk, uh, we horen alleen maar... Euforische berichten, daaromtrend. We ja, hebben Unilever we hebben gewonnen, in Rotterdam, hè? we hebben gewonnen van we hebben gewonnen Engeland. Gewonnen en, uh, ja. Ja, ik zou een kanttekenetje bij hoofdkantoren als, als zodanige. Heel vaak is het een fiscale pluim op je hoed. Dat dus mm. betekent, we konden geen plek vinden die fiscaal aantrekkelijker was dan Nederland. Nou, ik vind dat een dubieus compliment. Dat is hier misschien niet gegeven, maar wij zijn wel een heel mooi plekje voor hoofdkantoren fiscaal. En dat blijf ik gek vinden dat we daarin concurreren, zelfs binnen de Europese Unie. Daar moet gauw een einde worden gemaakt. We, zijn gewoon, we hebben een mooi vestigingsklimaat. Ja dat, we hebben een een goed, ja, ja, dat is ook zo. We hebben uh, redelijke prijzen, goed opgeleid. Onze woningen zijn het gelukkigste land van Europa misschien wel. In ieder geval nagenoeg. Dus het is, het is ook een compliment. Maar je moet altijd wel enigszins rustig blijven bij dit soort dingen. Omdat Nederland ook geldt. Vanuit de Verenigde Staten worden wij opgeteld... bij Luxemburg en de Cayman Eilanden. Ja. Dus zo kijkt, moeten, men daar, ja, zo te... kijkt men daar. Ja, zo kijkt men daar. Dus wij moeten ook wel heel kritisch zijn. Er zitten heel veel trust funds, Heel veel fiscale hoofdkantoren. Dus uh, laten we niet te snel juichen bij... de het woord hoofdkantoor. Ik vind het fijn dat ze er zijn. Uh, het, het, in Rotterdam, dat is ook fijn, want Amsterdam krijgt bijna alle hoofdkantoren. Maar ik denk Voor de dat werkgelegenheid ze in, uh, is het mooi. Werk, nou, dat valt erg tegen, de werkgelegenheid. Maar goed, dat, dat is natuurlijk toch wel werkgelegenheid, die telt. Dus uh, nee, uh, overal positief, maar let goed op bij het woord hoofdkantoor, zou ik zeggen. Ja, en het grappige is wel, uh, als je dus kijkt naar een verschil in hoe wij nu oh. het, erover berichten. De Engelsen die, uh, die halen vooral uh, uit dat de marmietfabriek uh, naar Rotterdam gaat. <laughs> dus die benaderen het heel anders ja. dan dat wij neerzetten als de Grote merken van Unilever die, die blijven voor ons land praten. Ja. En Sierk, ik denk dat Brexit en dergelijke misschien ook wel honspelen. Ja, maar spelen. ook de afschrijving van de dividendbelasting daarvan... werd ook gezegd dat het een maatregel was, met, onder andere met het oog op Unilever. Ik heb hier een verhaal uit en Elsevier nog uh, voor mijn neus. Einde dividendbelasting overtuigt Unilever niet. Toen, dat was toen ze het besluit nog even uitstelden, Oftewel, de maatregel had niet geholpen. Nou, de, de politiek was bijna unisono onbegrijpend... voor het afschaffen van de dividendbelasting... Uh, ik vraag me af hoe royaal men nu is in complimenten aan, de, aan het kabinet dat ze dat gedaan hebben. En daardoor Unilever hier ja. hebben gehaald. En ik ben ook wel benieuwd, later naar historisch onderzoek... Ja. of dat zal uitwijzen dat dat inderdaad een doorslaggevende is een factor is geweest. Want dat ja. zul je nu nooit boven tafel nee, krijgen. Zeggen, dat, uh, dat hoor je niet je zo. Je kunt het verband nu leggen, maar dat ja, wordt natuurlijk nooit niet. zo dat toegegeven. Ik dat, denk dat, dat we daar wel over in zijn. Het zijn nog maar peilingen, maar toch. Op dit moment lijkt de meerderheid van de mensen... voor de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten te gaan stemmen. Terwijl bij andere referenda de nee voluit was. Uh, 51 procent, er zijn vier peilingen bij elkaar genomen. Het loopt een beetje uiteen, maar je kunt ook zeggen een nipte meerderheid. Het is een beetje 50-50. Ja, is dat ja. ook weer Ja, het is zo, hoe je het framed, framed? Hè, zeggen ja. we tegenwoordig, van ja. hoe, vanuit welk perspectief je de taal gebruikt. Um, ik dacht, het zou eens op kunnen duiden dat we drukker zijn geweest met het halen van die 300.000. Want je hoort die studenten die er begonnen zijn eigenlijk niet zo enorm, vind ik. Uh, je zou ook kunnen zeggen, uh, de hoeveelheid actie die op dit punt wordt gedaan vanuit de tegenstem is ook niet zo indrukwekkend groot op dit moment, is mijn indruk. Um, en het is misschien misschien wel een pleidooi tegen dat afschaffen van die referenda. Want veel zeiden, het is altijd protest dat het wint. Nou, dit zou wel eens kunnen zijn dat hier uh, uh, de, de overheid wint... zou je kunnen zeggen, de regering. En dat het misschien wel een afgewogen uitkomst is... en dat die angst voor dat de volkswil... altijd de zogenaamd verkeerde kant op opgaan misschien wel meevalt. Ik, dus dan is het iets te vroeg zie, afgeblazen eigenlijk. Ja, dan denk ik van misschien zeggen we achteraf... waar waren we nou met z'n allen zo bang voor, dat dat altijd meer extreem radicale opvattingen zouden zijn. Nee. Ook ja, dat de, wordt misschien de, nu niet heel vaak uitgesproken. Moet ja, maar er de, de uitkomst dat... gaat natuurlijk nu wel enorm afhangen van, van de opkomst en die opkomst wordt weer enorm beïnvloed door het feit dat het samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen waardoor ik ben erg benieuwd naar het verschil in uitkomst in gemeenten waar wel re, gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt en geme, gemeenten waar geen verkiezingen plaatsvindt omdat er al herindelingsverkiezingen ja, ja. zijn geweest. Ja. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen daar nog alleen voor het referendum naar de, naar de stembus gaan en welke stem die daar uit uitbrengen. Ja. Dat, dat wordt een interessante uh, statistische zeker vergelijking. Worden, ja, ja, ja, ja, ja. zeker Ja, zeker. Ja, want jij denkt dat waar geen gemeenteraadsverkiezingen zijn, dat de opkomst aanzienlijk lager zal zijn. Ja, en ik denk dat mensen die vanwege de gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus gaan en ook nog het referendum moeten denken, dat, die, dat, die, dat overal de wat gematigdere burgers zijn die denken van nou, het zal wel goed zijn en ik vertrouw deze overheid wel. En oh, gaat het om veiligheid te tegen terroristen? Nou, weet je wat, daar ben ik wel voor hoor. Terwijl normaal een referendum en dat, daar verschil ik dan toch van mening met Harry, volgens mij trekken referenda met name de tegenstemmers. Degene die zeggen van, ha, ik kan een geluid laten horen. Maar dat zou er nu juist blijken van Dat, niet. Zo, dat zou nu, in, het, in ja. nou ja, omdat, omdat dus ook de, de gewone stemmer komt. Ja. Maar dan is het toch mooi om te combineren? Jawel, ik ben ja. erom, de, het de is het meest interessante referendum wat, wat ja. we hebben. Omdat dit juist representatiever is dan de vorige referenda die we gehad hebben, schat ik in. Ondertussen begroeten wij Roos Slikker. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Roos. <laughs> Fijn dat je de hier hebt beter te bereiken. Ja, het is gelukt. <laughs> over de wet op de inlichting en veiligheidsdienst en ja. het referendum hebben we het. Heb jij het idee dat je als je de media de afgelopen weken hebt bekeken, dat je een soort kentering ziet van... Nou ja, je ziet sowieso dat het woord sleepwet minder gebruikt wordt. Hè? Ja, dat, dat was voorheen natuurlijk de hele tijd zo. En, uh, en, en eigenlijk kom je dat nu niet meer tegen. Dat, dat vond ik, vind ik wel opmerkelijk. Ik had ook al eerder wel uh, uh, uh, uh, ook andere journalisten over gehoord inderdaad van, moeten we het nou sleepwet blijven noemen. Heeft toch een negatieve bijklank. Vond ik wel meevallen. Maar het is gezegd. vanuit het, het kamp zou ik maar zeggen van degene die het referendum ja. tegen ja. het referendum hebben opgezet. Die ja. herhaalden natuurlijk heel het sleepwet. de sleepwet. Ja, die die, die je dat in de mond sleepwet. Ja. En natuurlijk ja. na Arjen Lubach kon je er helemaal niet meer omheen. Ja. En toen was het gewoon Klopt. de sleepwet. En dat is natuurlijk altijd gek. Opeens heet zo'n ding nou eenmaal zo. Maar je ziet dan toch, eigenlijk had ik het niet verwacht, maar dat die term weer uitraakt. En, uh, en, uh, en uh, eigenlijk kom ik hem nu bijna niet meer tegen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd of, of daar nou heel um, bewust over naar is gedacht... Uh, op redacties ja. en kranten. Wil van der Schans is uh, onze collega bij Reporter... en dat is echt huisexpert op het gebied van alles... wat met de inlichting en veiligheidsdiensten te maken heeft. En zeker nu ook uh, die WEV. Wil, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hadden het al eventjes over uh, Roos, die zegt... van het hele woord sleepwet zie ik bijna niet meer terug. Is dat een bewuste keuze geweest, denk je, op veel redacties... om dat niet meer uh, zo te vernoemen? Ja, ik weet niet hoe bewust die keuze is. Je ziet wel dat, uh, dat het veel minder uh, gebruikt wordt inderdaad. Maar uh, ik denk dat veel redacties ook wel uh, beïnvloedbaar zijn. Zo zei het al. In het begin zijn vooral de tegenstanders natuurlijk aan het woord mm -hmm. geweest. Die hebben het referendum uh, ja, zeg maar veroorzaakt. Dus uh, daar is veel aandacht aan besteed door de krantenredacties en de televisieredacties. En je ziet gewoon dat er de laatste weken natuurlijk ook een uh, charme-offensief uh, gaande is. En van Binnenlandse Zaken en van de inlichtingendiensten Ze leggen ook beter uit natuurlijk uh, wat die wet inhoudt. Ja. En dan zie je ook het woordgebruik bij die redacties die je ook veranderen. Ja. Maar moet je dan ook zeggen dat de, dat de redacties nu, uh, dat, dat media een positiever beeld van die WVV geven? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze iets meer weten van de wet. Dat ze ook de laatste weken een beetje zelf gedoken zijn in wat die wet betekent. Je ziet op allerlei sites en bij allerlei kranten die je uitleg van wat betekenen die wetartikelen allemaal. En ik denk dat ze dat in het begin gewoon helemaal niet gedaan hebben. Ja. Dat ze gewoon een beetje meegelopen zijn op de argumenten van de tegenstander. Maar er zit wel een verschil in. Want ik vraag je, is het positiever geworden? En jij geeft eigenlijk als antwoord dat het, dat het inhoudelijker is geworden. Maar daarmee ook positiever ja, van toon? Ja, nou niet, niet per se positiever, want ik merk ook nog steeds wel uh, dat kranten gewoon toch heel makkelijk nog steeds meevaren op de informatie die ze krijgen en zelf ook amper nog de moeite doen om dat te checken. Ik heb eigenlijk wel een mooi voorbeeldje van vandaag weer. Er staat een stukje op nu.nl over een uh, voorstel dat de d 66 en uh, de CTD vandaag indienen in de Tweede Kamer bij een behandeling over de inlichtingendiensten. En eigenlijk is dat voorstel is, is eigenlijk een wassenneus. neus. Want dat voorstel dat is al een soort van uh, voorstel van de minister. En niemand weet dat eigenlijk... omdat die, die redacties waarschijnlijk zelfs niet de moeite nemen... om daar even die, toch iets dieper in te duiken. Ja. Dus dat, dat valt me dan toch nog wel weer tegen. Maar je zegt niet de moeite nemen. Het is ook wel een aardige kluif, hè? Maar niet de minder verantwoordelijkheid ja. van journalisten, zeg jij. Nee, nee. Ja, kijk, net, net, net ging het al eventjes over uh, voor- en tegenstemmen voor dit referendum. En het is, uh, het is bijna een onmogelijke wet om een referendum over te houden. Dat was dan met het Oekraïne-verdrag natuurlijk. En dat is met deze wet eigenlijk ook. En wat ik merk in alle debatten die ik een beetje volg... Uh, ja, het, het neigt een beetje naar een reparatie van een aantal artikelen. Hm. En dat, uh, nou ja, dat, dat, dat is misschien een optie die de Tweede Kamer dan nog mee zou kunnen nemen. Er is nu een goed maatschappelijk debat in ieder geval geweest over deze wet. En dan zou de Tweede Kamer zou dat ter harte kunnen nemen... door daar nog eens goed naar te kijken. Ja. Kort en goed, als je kijkt wat de media nu al uh, allemaal bericht hebben. Dijnen Media en journalist journalisten een beetje mee op de campagnes eigenlijk? Ja, dat zeker. Ja. Ja. Ja, dat, dat zei ik net al. Hè. Dat, uh, uh, dat is natuurlijk heel makkelijk om te doen. En uh, het is veel moeilijker om je eigen invalshoek te ja. zoeken. en om, uh, om zelf diepere zalen te gaan maken. Dat, ja. dat gebeurt toch heel weinig eigenlijk. Dank Wil, voor jouw uh, korte uitleg daarover. Want dan ja. is de vraag hier aan tafel natuurlijk: is het goed dat journalisten dan eigenlijk meedijnen op. Welk kamp op dat moment zich het meest profileert in, in de media? Roos. Nou ja. ja, je zou natuurlijk willen dat uh, de journalisten uh, meer zelf onderzoek zouden doen. Ja. Um, het is tegelijkertijd de verdediging ook wel van de journalistiek. Het is ook logisch. Weet je wel, als er, als er heel veel reuring is nadat Arjan Lubach bijvoorbeeld een filmpje post, dan ga je daar eerst verslag van doen. Dan ga je zeggen waar mm -hmm. gaat het over, wat zijn zijn wat zijn, zijn argumenten tegen. Uh, dus dat is wel logisch. Um, maar tegelijkertijd, het is het wel de rol van de journalistiek om natuurlijk ook om de dingen uit te zoeken, inderdaad. Ja, maar goed als beide kampen uitgelicht worden, Harry? Zijn het misschien eerst meer de tegenstanders, nu meer de voorstanders? Kun je ook nou ja, het is als, een als je naar het begin kijkt, de oorsprong van wat er ontstaat... studenten kwamen erachter, juridisch eh, uh -huh. eh, op school... dat eh, eigenlijk die wet te weinig aandacht kreeg. Dus die zeiden niet, wij zijn absoluut tegen... maar willen wij dit in Nederland eigenlijk wel? Ik vond dat heel mooi, namelijk... we hebben daar eigenlijk te weinig over gepraat. Te veel onderwerpen worden technisch gemaakt door de politiek... om geen ophebbering te creëren om te zeggen, men is zo blij met overeenstemming, eh, in, de, in de Eerste Kamer ook, dat men dat onder elkaar regelt, want ja, ja. het is veel te ingewikkeld voor de mensen. Nou, dat maken de mensen zelf al uit. Ja. Dus ik vind het wel goed dat er politisering van vraagstukken plaatsvindt, ja. want die maatschappelijke dialoog die is nodig om de politiek te legitimeren. En dat gebeurt nu, en mij maakt het persoonlijk niet zoveel uit wat de uitslag is, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik de vind het wel belangrijk dat we over dit, ja. Ja, dat we over ja. dit soort dingen praten. Ja. Hoe gaat dit nou eigenlijk in zijn werk? Maar men probeert heel vaak de dingen technisch te maken... omdat de ophef zo lastig is. Je moet verantwoorden. Uh, sommige partijen komen in, in dilemma's te staan. U was toch voor openbaarheid en nu doet u dit. Nou, je laat politici zich maar verantwoorden. Ja, ja. Dus ik vind het effect ervan, zoals wij het dan nu ook over praten... is goed voor de democratie. Hm. Sjerk, hm. hoe hebben jullie het als krantenredactie... en jij als hoofdredacteur nou, ja, ik, benaderd? Ik, ja, ik, ik denk niet zoveel aan van die analyse van de, de media. Ja, Walker. Ik ben hartstikke consistent geweest, maar ik heb lang... Namelijk al tegen? Al die... of... Ja, nou ja. De ellende is, dit is een wet waarvan de intentie goed is, maar waarin een aantal slechte ja. elementen zitten. Dat mm -hmm. vinden wij niet alleen. Dat heeft de Raad van State gezegd, ja. heeft de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid gezegd en de Tweede Kamer. En de Eerste Kamer hebben de kans laten lopen om die wet beter te maken. Er zijn en wel worden, aanpassingen gedaan, de gedaan de in de loop de tijd. Eigenlijk voor, de, voor de keuze gesteld van, kies ik voor omdat de intentie van de wet goed is, of ben ik tegen omdat er uh, zwakke artikelen in ja. zitten. Vanuit mijn beroepsgroep, de NV de, de, de hoofdredacteuren en de journalisten die zijn allemaal erg wanert. Want het gaat ook over ons eigen beroep. Hè? Over ons, hoe wij ons beroep kunnen uitoefenen. Uh, tegelijk, wij, zijn, wij worden zelf naarmate het referendum nadert terughoudender in het uitspreken van onze mening. Ja. Omdat ik vind, ik ben uiteindelijk niet degene die een stemadvies geeft van Precies. stem morgen tegen. Dus nu krijg je wat meer verhalen in het, in het, met het karakter van een stemwijzer. Van als u dit vindt, zou u dat kunnen vinden. En dat is de meer dienstverlenende uh, service uh, functie van de journalistiek. Ja. van wij helpen u na de te openerende. denken over uw stem. Ja. En uiteindelijk moet u zelf stemmen. Ik vind dat een gepaste terughoudendheid, juist naarmate de stembus dichterbij komt. Dan, Stephen Hawking. Gisteren was natuurlijk volop in het nieuws... en hoorden we uh, mooie verhalen, anekdotes... en een heel profiel van hem nadat hij was overleden. En dat kwam natuurlijk niet voor iedereen als een donderslag bij Heldere Hemel. Veel journalisten hadden al voorzien dat het binnen afzienbare tijd zou kunnen gebeuren. Dat hij het tijdige voor het eeuwige zou wisselen, zogezegd. En dus was er al een in memoriam voorbereid. Martijn van Kalmthout is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant... en hij vertelde in een vlog hoe het was om zo'n tekst te schrijven... voor iemand die op dat moment nog leefde. Laten we even luisteren. Nou, die, die necologie klaarleggen, dat, dat klinkt altijd een beetje raar voor mensen die niet op een krant werken, maar ja, het is gewoon nodig. Sommige mensen zijn sterfelijk, dat weten we, hoop ik. Um, en sommige mensen zijn oud of ziek of om andere redenen duidelijk niet meer uh, heel lang in leven. En dan moet je eigenlijk ja Nadenken van is het niet zinnig om gewoon iets, iets uh, klaar te leggen zodat je in ieder geval niet het eerste moment alleen maar ontzettend uh, ja, korte, uh, wat oppervlakkige dingen kunt brengen als je er wat meer over na kunt denken dan is dat een beter stuk. Ja, het is eigenlijk heel logisch en het gebeurt op elke redactie wordt daar natuurlijk over nagedacht, maar het heeft ook wel iets. Ja, lugubers of hoe moet ik het zeggen? Ik vind het Roostertje. altijd fascinerend. Fascinerend, Dat ja. ik altijd me afvraag, uh, uh, uh, wanneer begin je dan? Ja. <laughs> mm -hmm. uh, of is er een hele grote, bij het journaal bijvoorbeeld ook... is er een hele grote database van allerlei BN'ers... Uh, wat, uh, wat bijeen gesprokkeld is, want ja, die kunnen allemaal doodgaan. Of uh, vanaf een bepaalde leeftijd, het wordt nu tijd. Ja. Dat, dat vind ik altijd wel een, een fascinerend idee. Ja, en en wie, wie is de moeite waard om het ja, over te gaan ja, wanneer... Wanneer word je genoemd? Ja, ja. nee, nou, het, het zijn er gekke. In dit geval is het natuurlijk volstrekt logisch. Ja. Maar er zijn natuurlijk allerlei diffuse figuren, misschien, bij, bij wie dat niet zo is. Ik ben altijd wel benieuwd naar um, wat de policy is ja. in deze. Kijk ik even naar de hoofdredacteur mm -hmm. aan tafel hier, ja. Serge Kuiper, van het ja. Nederlands Dagblad. Hebben jullie heel veel in memoria? Ja, ja, we hebben klaarstaan. tientallen in memoriams klaarliggen. Ja. Uh, in het verleden, dat, dat is een. Uh, een verhaal wat op de redactie gaat. We hebben ooit in de jaren zeventig een medewerker gehad die heel proactief was in het schrijven in memoriams. En hij heeft nogal wat in memoriams geschreven, of necrologieën, waarvan uiteindelijk de betrokkenen hem overleefd heeft. Oftewel, de schrijver van oh de necrologie was al <hwijls> overleden. <hijls> oh nee. Dus uh, ja, hij, hij was zelf ja. ook al wat ouder en, ja, ja. en dergelijke. Dus je, je begint er vroeg aan, inderdaad. Uh, uh, uh, uh, wij zijn een heel bijbelvaste krant. En in de bijbel staat dat een mens wordt zeventig en als hij sterk is tachtig. Dus als mensen zeventig worden en ze zijn er alleen het lastigste is eigenlijk. Nee, maar even serieus, want het is ja, noemt dat nu dat maar. Is een criterium. Dat, is een, dat is een criterium. Nou, ja, en okay. plus berichten over iemands gezondheid. Ja. Uh, vorig jaar, of, of nee, het is al iets langer geleden, uh, overleed Oliver Sachs. Die had al eerder aangekondigd dat zijn zo gezondheidstoestand zodanig was dat hij niet lang meer zou leven. Nou, dat, dat is het zijn om, om er een goed in memoriam over klaar te leggen. Ja. Uh, vorige maand overleed uh, Ruud Lubbers. Dat was iemand die, vanwege zijn leeftijd natuurlijk al. Maar bovendien waren Zo berichten dat ja. hij zou overlijden. Uh, dat, dat hij heel ziek was. Uh, zijn collega uh, Dries van Acht. die durf ik hier dan toch wel te noemen. want dat is iemand die zelf de Bijbel leest. en die ook weet dat hij ooit zal sterven. Uh, dat is iemand die nog steeds dingen doet. En dat, maakt, dat zijn de lastigste gevallen. Uh, de man is 87. maar laatst bij Kijken in de Ziel. heeft hij weer dingen gezegd. waarvan je denkt: van oh, dat moet er ook nog even bij. Ja. Afgelopen weekend zat hij bij Thijs van der Brink over zijn geloof te praten, nou dan zitten wij ook natuurlijk goed te luisteren van, hé, hey, zit daar nog een mooi citaat in? Ja, dit klinkt heel dus, plastisch, maar ja, dit ja, maar is wel ik denk ja, dat, werkt. Goed, Ik was ik wel het druk druk dat van op durf ik dat hij vannacht expres behartenswaardige dingen zegt, hè. Ja. Ja. Ja. Om jullie aan het werk te houden. Ja, maar plus dat het <laughs> iemand is die na zijn uh, politieke carrière natuurlijk nog over dingen heel ja, ja, anders ja. is gaan denken. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat ja. zijn eigenlijk de, de meest spannende zaken. En goed, ik voel me van tevoren af is het kies om hem te noemen, maar ik denk dat, dat hij dit kan verdragen, meneer Van u weet dat het ooit uw dag zal zijn. Uh, en uh, tegelijk blijft u nog steeds interessante dingen zeggen... die uh, in een ecologie toegevoegd moeten worden. Ja, en zo werkt dat dan ook. Dan heeft iemand een ja. opvallende uitspraak gedaan... en dan wordt dat aan het mapje toegevoegd, zo gezegd. Ja, ja. In, in Engeland heb je een, echt een diepe traditie van obituaries. Ja. Ja. En de, wat ik daar leuk vind is... dat men daar ook onbekenden, excentrieke figuren... Ik ja. heb een aantal boeken, de Telegraph daar, Daily Telegraph... ik weet niet precies hoe het heet, maar die hebben, geven boeken uit. En er staat dan Lord D en Sir die. Nooit van gehoord, maar die... Een excentrieke, bijzondere... en Peter de Waard in Nederland doet dat. En ik, mm -hmm. ik geniet daar er erg van... namelijk mensen die uit het zicht van uh, belangrijke mensen... bijzondere mm -hmm. dingen doen. Mm -hmm. uh, waarvan je eigenlijk zegt... die haal ik bij de dood naar voren. Oh ja. Ja. En dan denk je, wat een bijzonder mens was dat. Het is dat. eigenlijk een heel mooi genre. Dat dat het is een uit. heel mooi ja. genre. Ja, ja. Waarbij je echt, ik, ik spaar die obituaries... omdat die heel krachtige profielen leveren. En uh, voor wie denkt... hoe moet ik leven... Lees voor al die necrologieën. Hoe moet nou ja. ik leven... Zijn eigenlijk, dus als je wil weten hoe je moet leven, lees over de dood. We hebben één keer per jaar een bijlage in memoriam. Die verschijnt rond eeuwigheidszondag en alle zielen. En daarin worden dus inderdaad de levens besproken van gewone lezers wie een overlijdensbericht bij ons in de krant heeft gestaan. En dan soms kun je een advertentie zien dat je denkt van hé, dat is een bijzonder verhaal. Man en vrouw binnen drie dagen overleden, uh, op dezelfde dag begraven. Die onthouden we dan. En dat zijn okay. de verhalen, juist over de niet beroemde mensen, maar wat vaak hele mooie verhalen zijn. En het gaat, voorbij, het gaat voorbij aan het nieuws van de dag. He, het, het, het gaat verder dan het nieuws van de dag. Ja. Het gaat inderdaad over het leven. Human je, interest. En het is human interest, maar het gaat natuurlijk over een heel leven. En bijvoorbeeld wat je ook zegt over meneer van Acht, iemand die verandert van mening, dat zijn natuurlijk of die opeens een hele ontwikkeling andere ontwikkeling heeft doorgemaakt doet. tijdens Precies, het Precies, ontwikkeling in een mensenleven, dat is uh, veel meer dan het nieuwtje van, van die dag. Dus of een de hele, op hele andere kant heeft dat iemand zich heel erg heeft ingezet voor gehandicapten wat je niet weet. Dan kun je dat dan ja. juist ja. vertellen van wat weinig weet is dat hij elke zaterdag uh, Ik vind uh, dat uh, bijzonder. mooi maar, ja. ja, maar is het ook niet? In een bepaalde manier, jammer dat dat dan pas na iemands dood... Uh, voor diegene wel. Ja. Nou, er is een begrafenisverzekeraar die dat juist zegt. Hè. Moeten we dit soort verhalen elkaar niet nee. tijdens leven? Ik vind bij het afscheid van mensen van bedrijven... dan hoor je nog wel eens de begrafenis die ooit zal komen... dat de betrokkenen... Ja, ja. ja, nee, maar de betrokkenen wordt toegesproken in zijn kwaliteiten. En wat bij een goede ja. begrafenispeech hoort... er wordt dan ook vaak wat gezegd wat wat minder krachtig of leuk is... dat de geloofwaardigheid van het compliment natuurlijk enorm mm -hmm. versterkt. Ja. Ja, zeker. Ja. Mooi, dit. Dus zo is het niet. Maar nee, fascinerend nee, het is, blijft het nee, wel. Ja, ja, het is dat is de conclusie. Ja, het hoort erbij, hè. Roos, zullen wij nog afsluiten met jouw mediamoment? Oh, wat leuk! Mag ik nog? Ja, toch? ja. Oh, ik dacht Zit dat, ik, dat, nou, ik, dat nou, ik. Ja, nou ja, buitengewoon uh, essentieel. Messi, ja? gisteren. Nou ja, hoe fantastisch was dat? Die scoorde zijn honderdste goal in de Champions League. En, hoe? en wat voor maar Barça ja, kan ook En dat is het geval met Suarez. Suarez, malgré mauvaise conduite conduit de bal, die deze bal ballon. Allee, Messi! Messi, ontspannen tussen de jambes. Hé, is ballon! Koning! Ja, heel mooi. Ja, Willem Vissers schreef er ook weer over vanochtend. Door de superlatieven komen tekort. En terecht. ja. je de er ooit uit moet zien, Harry? Ik zou zeggen, nee, mij doet het oh, ja. helemaal <tie> nee, ik heb ooit eens een, een, een beroemde scheidsrechter geïnterviewd. En volgens anderen was het een goed uh, interview. Want voor mij was hij volstrekt onbekend. Ja, ik vroeg het ook helemaal aan de verkeerde. Ik ga jullie ja, Ik heb genoten. Rooslikker, <tie> dankjewel. Jij ook dank. Sjeer Kuiper. Dan een nieuwsupdate via de NOS. En dat komt uit Rotterdam. We hadden het al eventjes over net na tien uur. Het kabinet steekt uh, 130 miljoen euro extra in staddeel Rotterdam-Zuid. Dat geldt dus onder meer bestemd voor het verbeteren van woningen... en sociale voorzieningen. Eerder vanochtend werd natuurlijk bekend dat Unilever... het hoofdkantoor definitief verplaatst van Londen naar Rotterdam. En verslaggever Robert Bas hoort u in gesprek... met een opgetogen burgemeester Aboutade. U moet er blij mee mee zijn vandaag. Veel positief nieuws uit Rotterdam. Wat is in uw ogen het belangrijke? 130 miljoen voor Rotterdam-Zuid of in uw leven? Nou, dus ik zal de vraag stellen wat is belangrijker, je moeder of je vader? Uh, ik, ik ga er niet tussen kiezen. Het zijn geweldige nieuwsfeiten voor vandaag voor de stad uh, Rotterdam. Ik um, uh, ben blij en dankbaar dat in onze regering zo geluisterd heeft. Ook naar wat wij afgelopen maanden aan geluiden hebben voortgebracht. Dat Complexiteit van de opgave voor wonen, werken, cultuur, welzijn, et cetera in Rotterdam, maar ook veilig zo belangrijk is dat die opgave te zwaar is voor de stad Rotterdam alleen. Dat in onze regering de letter N, het nationaal in het nationaal programma Rotterdam-Zuid op deze manier invulling heeft gegeven. Ik ben er blij mee, maar ook ben ook dankbaar. 130 miljoen is een flink bedrag. Maar u zei ook, er zijn nog honderden miljoenen extra nodig... Ja. omdat het om Zuid echt weer eenmaal op peil te krijgen. Ja. Komt dat geld er ook? Ja, daar ga ik vanuit. Het commitment is daar. Ik, ik, uh, ik merk dat de vorige regering dat commitment had. Deze regering heeft dat uh, commitment. Um, toen uh, dat rapport ooit over Zuid werd gemaakt... en deze uh, ontwikkeling in gang werd gezet... toen is ook gezegd, ja. dit ga je alleen doen... als je dwars door alle kleuren van de gemeenteraden... dwars door alle kleuren van de regering in de komende periode... dat commitment overeind houdt. Als je dat niet doet, op een gegeven moment gaat zeggen... ja, we stoppen daarmee, dan werkt het niet. Dus een lange termijn, een jaar of vijftien... Uh, voor een langere periode, veel geld voor, uh, voor nodig. En de mensen die hier wonen, die verdienen het ook. Het zijn echt, uh, je hebt het net gezien ook op deze school... het zijn allemaal fantastische uh, ruwe diamanten... die geslepen moeten gaan worden om te gaan schitteren de komende jaren. En daar is ook een goede woonomgeving voor nodig. Een duurzame omgeving, een groene omgeving, een veilige omgeving. Daar doen we het voor. Marke Pastors, wat naast je programma Rotterdam-Zuid. U moet wel heel blij man zijn vandaag. Ja, zeer gelukkig. Zeer gelukkig. Het uh, uh, twintigjarig programma zijn we in 2011 begonnen. Dus dat een kabinet wat uh, in 2017 is gevormd uh, zegt... Uh, wij hebben een verplichting uh, aan Rotterdam-Zuid. Ja, dat, uh, dat doet mij heel erg goed. Wat gaat u met het geld doen? Uh, het gaat vooral naar uh, lange les. Uh, kinderen krijgen meer les per week, dan leren ze meer hebben ze een betere toekomst. Dat is al aan het werken. Uh, maar dat geld, dat, dat, dat, dat was op. En nu kunnen we weer een paar jaar vooruit. We kunnen het zelfs uitbreiden naar de scholen... Uh, buiten het, uh, ons focusgebied. Dus naar heel Rotterdam-Zuid, uh, dankzij dit geld. En het gaat naar uh, de sloopnieuwbouw van uh, verloederende particuliere woningen. Ja, daar is heel veel geld voor nodig. Is die 130 miljoen voldoende om daar een deuk in een pakje boter te slaan? Uh, nou dat, we hebben uitgerekend dat we voor twintig jaar lang een miljard uh, nodig hebben. Uh, maar met 130 miljoen. Hè, en als de gemeente, hè, dat wil het Rijk ook, uh, daar uh, hetzelfde bedrag bij past. Uh, en daar dan weer een deel van naar die woningen. Dan kom je daar een eind verder mee. En je hebt in ieder geval ook weer heel veel werk om dat eerst maar weer eens uit te geven. En dan zien we daarna weer verder. Opgetogen geluiden dus uit Rotterdam. Straks om tien voor half twaalf spelen wij hier een spraakmakers, de Nationale Nieuwsquiz. We geven alvast vraag twintig weg. Die vraag is: Een 26-jarige Nederlander is verwijderd van Machu Picchu omdat hij foto's maakte van wat? En bij deze toch altijd wat merkwaardige behoefte hebben we ook nog een korte muzikale hit. Dat allemaal over een klein uur na de hoofdpunten uit het nieuws. NTO Radio 1. En daarvoor is hier Sofie Minister Wiebes van Economische Zaken is verheugd dat Unilever haar hoofdkantoor helemaal in Rotterdam zal vestigen. Het bewijst volgens Wiebes dat Nederland een aantrekkelijk land is voor grote bedrijven. Het is nog niet te zeggen hoeveel extra banen het allemaal gaat opleveren, maar volgens hem maakt het op de lange termijn wel uit. Klachten van q koortspatiënten patiënten verdwijnen niet door behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek naar kwaliteit van leven onder 2600 patiënten. Patiënten in het onderzoek blijven last houden van onder meer vermoeidheid. Sommigen kunnen jaren na hun besmetting nog niet volledig werken of meedoen aan het gewone leven. En de voorstem voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet klinkt op dit moment luider dan de tegenstem. Dat beeld komt naar voren na een combinatie van vier recente peilingen. Om de uitslag van het referendum überhaupt geldig te laten zijn moet eerst de opkomstdrempel van 30 procent gehaald worden.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 als de aanrijtijd daardoor korter is. Sofie, dankjewel. Dennis, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Um, nou, het rijdt langzaam op de A27 richting Breda... tussen Bergen en Oosterhout, 5 kilometer. De rechterreissel is daar dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging en een ongeluk met een vrachtwagen... op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. En daar staat uh, ja, bij Wassenaar 2 kilometer file... en uh, dat levert 10 minuten vertraging op. En dan de N99 in beide richtingen tussen Den Helder en Annapallona... Uh, zo'n 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Tweede uur van spraakmakers met één vertrouwde en twee nieuwe gezichten. Het bekende gezicht is van onderwijs- en zorgbestuurder Harry Starre... onze spraakmaker vandaag. En hij wil het hebben straks over de miljarden die in de zorg omgaan... en waar vaak discussie is over ja, of het wel allemaal eerlijk gaat... en er niet te veel geld in verkeerde zakken terechtkomt. De Landelijke Huisartsenvereniging heeft onderzoek gedaan... naar werkdruk onder huisartsen. Dat komt later vanochtend uit. Dortje Graafmans is huisarts en we horen zo van haar hoe groot die werkdruk is. En minister Cora van Nieuwe Huizen van Infrastructuur en Waterstaat... wil een nieuwe campagne tegen app achter het stuur. Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen weet wel wat wel en niet gaat werken. Nu eerst iets wat zeker wel werkt. Stemmenslag. Briele en Westervoort. ga absoluut niet stemmen. Een beneden gemiddeld opkomstcijfer. En zes verslaggevers. Iemand maakt valt er wat te kiezen. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen. Dit is Stemmen Stemmenslag. De tijd begint toch wat te dringen hoor, voor onze twee teams in Brielen en Westervoort. Over precies een week weten we in welk dorp de meeste stemmen naar de stembus zijn gegaan. De meeste mensen. Martijn Gimmius is van het team Westervoort. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil jullie niet onder druk gaan zetten. Maar ik doe het toch nee. een beetje. Het begint menens te worden. Het begint zeker menens te worden en dat ziet de Westervoort Post ook. De lokale krant die alle huishoudens van dit prachtige Gelderse dorp aan de IJssel weet te bereiken. Ik zit nu bij de plaatselijke bakker, lunchroom eh, en daar ligt de Westervoort Post op iedere tafel. En wat is nou het mooie, wij zaten vorige week waren wij ook op, wat er ook over, over ons bericht in de Westervoortpost pagina 7. Deze week Quilena, hebben wij de voorpagina gehaald. Westervoorters, gaan stemmen. Laatste, actie, uh, laatste week actie Spraakmakers. En er staat een hele grote foto met alle lijsttrekkers bij ons spandoek. En mevrouw, ja dat ben ik. Ja, ik sta er ook bij op. Dus uh, ja, Wij staan er dus ook bij op. Op de foto. En de gemeente Westervoort, die dacht ook wij kunnen niet achterblijven. De brug over de IJssel is tot 21 maart wit en rood verlicht. Wit staat voor het lege witte stemvakje. En rood voor het potlood waarmee je een vakje inkleurt. Dus uh, dat is hartstikke mooi. Ja, mooi. En we, hebben, ja, ja. we hebben gisteren ook, of tenminste de afgelopen dagen... al vaak een oproep gedaan hè, aan, uh, in, onze, in de nieuwsbrief... voor mensen die uh, graag luisteren en meedenken met ons... hebben we zo'n heel netwerk van spraakmakers. Als mensen zich daarvoor aanmelden, krijgen ze elke dag een nieuwsbrief. En We hebben de oproep gedaan van uh, wat, ja, wat, wat, wat moeten we hebben... en wat moeten we realiseren ja. om mensen naar die stembus te krijgen. Zat er daar nog mooie nieuwe inzichten in? Bij jullie? Nou, dat, dat, dat heeft wel een beetje geholpen. Bij de mensen die wel gaan stemmen zijn de argumenten natuurlijk wel bekend. Het is ja, democratische plicht, een voorrecht, zonder mijn stem... Ook geen commentaar, schrijft Jan van Berken. Pieter Bas Ravensberg uit Steenwijkerland, twijfelt nog. Hij ziet in zijn gemeente niet één partij die zich druk maakt om het onderwijs. Dat vindt hij een belangrijk onderwerp. Ja, niet het juiste thema aansnijden is dus een reden om niet te gaan stemmen, om af te haken. Uh, andere mensen hebben vooral een persoonlijke veten met hun dorp of stad. René van Hoofd die zegt, ik ga zeker niet stemmen 21 maart. Reden is gelegen in de zeer discutabele handelswijze van mijn gemeente... wat betreft mijn ondernemersplannen. Hij wil graag een nieuw crematorium in Gemert. Is helaas niet gelukt, daar ben ik bang. En bij anderen is het vertrouwen in de politiek al lang weg. Hans Hendricks die heeft zijn stembiljet al verscheurd. Uh, voor de Westendor Westervoorters die hun stembiljet nog niet hebben verscheurd... kan dit misschien nog helpen om wel te gaan stemmen. De tip van Wenda. Ja, de tip van Wenda Lindhorst, hij weet alles van het verleiden van consumenten. En de kiezer is natuurlijk ook een soort consument van de democratie. Nou, hoe verleid je die consument, Guylaine? Nou, heel simpel, je geeft een cadeautje. En de VVD in Westervoort geeft daar op een bijzondere manier vorm aan. Roy Herkens ging op pad met fractievoorzitter Joan Berings. Als een zonnetje, hè? Na de hele winter te hebben gestaan. Pas wel bij de VVD hè? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Want de meesten, we doen wel eens een tour met VVD'ers. En die hebben allemaal zo'n motor, een BMW. En dit is gewoon een echte motor. We zijn nu bij de Chocolaterie. Chocolaterie Zing, hier in Westervoort. En we gaan aanstonds naar binnen en dan kunnen we in gesprek met Jeroen Zing. Die maakt chocolade voor de VVD, met VVD-opdruk. Ik uh, heb in de verkiezingen gemerkt dat het uh, leuk is om uh, mensen te spreken. Maar als je met de flyers staat dat het aarzeling geeft... Sta je met een lekker chocolaatje... dan kun je ze in ieder geval verleiden om een chocolaatje te nemen. En dan uh, uh, ja, word je happy van van Dus dan kun je goede gesprekken aangaan. Ja, en dat helpt het... ook echt, hè? Cadeautjes geven helpt. Absoluut. Het breekt het ijs. Uh, mensen hebben toch zoiets van wat moet je van me. En op deze manier maken we het contact wat laagdrempeliger. Ik heb Mark Rutte ook die chocolade overhandigd. Uit beleefdheid nam die er eerst één. Maar al heel snel dookt hij weer de doos in om meerdere chocolaatjes... Te eten. Ja, dus het is wel een zoete kou, uh, Mark Rutte. Ja, ik denk het wel, want hij vond ze erg lekker. Dus, uh, en ik ben er trots op, want het is, komt wel uit Westervoort. Ja, we hadden een, al een slogan bedacht, hè. een echte Westervoorder stemt. VVD? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja stemt VVD. Ja, heel simpel. Ja, ja, ja, ja. In uw geval kan ik dat begrijpen, Ja. <laughs> Dus, uh... Nou, veel succes met de campagne. Jo, dankjewel. Een echte beste voor de stem. Ja, dat ging Roy. Met VVD-chocolaatjes op de Harley. Anne, Anne van der Veen, jij staat in de wijk Mosterdhof... zo'n beetje 300 meter van de dorpskern waar ik nu ben. Uh, niet met chocolaatjes van de VVD... maar met iemand van een andere partij. Ja, Martijn, ik ben met Eve van Baarsen op pad van de SP. En was het hier de hele tijd rustig? En net nu komen er misschien twee stemmers aan... Uh, weet nooit, hè? U moet ze wel Dag, aanspreken, mevrouw. toch? Dag, ja. mevrouw. Mag ik ja, u ietsje dus aanbieden van de SP? Als iets leuks is. De gemeente mag ook wel eens wat doen aan, het, aan de groenvoorziening. Ik vind het echt... Het is dat het nu gesnoeid is... Maar dat wordt echt waardeloos onderhouden, vind ik. Nou, dit is een van de wijken, een van de eerste wijken die hier nieuw gebouwd is. Dat weet u. Er zijn heel veel mensen uit Arnhem gekomen. Uit wijken die daar gerenoveerd werden, zijn hier naar Arnhem gekomen. Maar je ziet gewoon langzamerhand door de jaren heen, de hele crisis is er overheen gekomen. Tot de wijk langzaam aan het verpauperen is. En dat komt niet door de mensen. Nee, dat komt puur door de crisis die er de afgelopen jaren geweest is. De crisis heeft hier echt hard toegeslagen. Die heeft hier echt hard toegeslagen als je het aantal mensen ziet wat hier in de bijstand gezeten heeft en, en langzaam weer eruit aan het komen is, is gigantisch hoog. Het was de hoogste van Nederland. Hè? Westervoort was op een gegeven moment zelfs de armste gemeente van Nederland. Met de meeste WHO'ers en de meeste mensen in de WW. Uh, dat zegt voor mij al zat. En deze huizen, die hebben natuurlijk heel veel onderhoud nodig. Ja. Plat dak, onder tien jaar, singles vervangen, veel houtwerk en uh, ja... En daar was geen geld voor? Nou, daar geen was geld. geen geld voor, ja. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je hebt eigenlijk je primaire voorzieningen die belangrijker zijn. Eten, drinken, huur betalen, gas, water en licht. En doe je dat niet, dan word je afgesloten. Dus dan heb je helemaal een probleem. Ja. Maar is het nou zo dat arme mensen, wat lager opgeleide mensen... ook echt minder stemmen? Uh, ja, vaak wel. Uh, ze hebben andere problemen. En dan is de behoefte om te gaan stemmen vaak minder aanwezig. Maar ook omdat men denkt, van, nou, het heeft geen nut meer. Hm. Je wordt voor de gek gehouden. Maar ja. u als SP richt zich op die groep. Die ja. is heel groot in Westervoort. Ja. Wij zeggen de hele tijd dat die opkomst moet omhoog. Maar heeft onze actie dan wel zin... als u zegt die mensen zijn minder geneigd om te stemmen? Nou, je ziet wat voor een zooitje het is. Terwijl sommige stukken hebben ze wel heel leuk opgeknapt. Dat moet ik ook uh, toegeven. Waar de VVD'ers wonen? Uh, dat is een beetje. En de burgemeester. <laughs> ja, nou, hij hoeft nee. niks aan toe te voegen, denk ik. Nee. Nou Martijn, je hoort het om hier in deze buurt, de Mosterdhof... de mensen naar de stembus te krijgen. Misschien moeten we hier met ons actiemateriaal wat extra langs gaan komen. Want het is, uh, als ik het zo hoor, nog niet zo makkelijk. Nou, uh, Anne, ik kom uh, naar jou toe, uh, Maarten Bleumers uh, van Team Brille. Wij hebben vandaag dus de voorpagina gehaald. De brug wordt hier speciaal voor ons uitgelicht. Wat zetten jullie daar morgen tegenover? Nou ja, kranten, dat hebben we allemaal al gehad. Nee, Team Brielen is naar de stemmers toegegaan en niet stemmers. In dit geval de jonge stemmers. Daar gaan we eens even een brug mee slaan. Want 18 plus, ja, dan mag je stemmen. Maar die interesse is niet heel erg groot, dat weten we allemaal. Maar jongens, in Westervoort ik kan alvast verklappen dat Team Brielen er weer wat stemmers bij heeft geronseld op de voetbalclub. En daar hebben ze er zin in. Geuzen! Geuze! Ja, sportvelden, die doen natuurlijk ook altijd goed. Sportclubs die uh, nog campagne gaan aanvoeren. Misschien een stemlokaal daar ook gaan neerzetten... zodat mensen nog hun stem kunnen uitbrengen. U hoort het, die strijd tussen Brielen en Westervoort... is nog in volle gang. En dan hebben we nog niet eens de finale bereikt. Hier aan tafel, want we hebben een uh, nieuwe bezetting. Verkeerspsycholoog Gerard Tertole is hier... over waar een goede campagne om appen achter het stuur te voorkomen aan... moet voldoen. Welkom. Dank je. Dortje Graafmans is huisarts. Net terug van het spreekuur, volgens mij. Dortje, ja, goedemorgen. Ja. Ja. We gaan het zo en hebben na 11 uur over de werkdruk bij huisartsen. Want later vandaag komt daar van de LAV, de Landelijke Huisartsenvereniging... een uitgebreid onderzoek over. En onze spraakmaker is natuurlijk nog altijd onderwijs- en zorgbestuurder Harry Starre. En Harry, jij wil het graag hebben over de zorg. Ja. Want in die sector gaan miljarden om. En er wordt nogal eens gediscussieerd over waar die miljarden nou naartoe gaan. Of dat allemaal wel eerlijk gaat. Met, denk ik, het meest laatste actuele voorbeeld... in ieder geval de Stichting Buurtzorg van Jos de Blok. Centraal staat de Stichting Buurtzorg, waar de Blok de enig bestuurder van is... Rond die stichting een woud aan verschillende BV's. Neem deze. E-Care Holding is een IT-bedrijf dat software levert voor de zorg. Grote klant van E-Care is de Stichting Buurtzorg van Jos de Blok. 27% van de aandelen E-Care zijn weer in handen van de Holding Buurtzorg BV. en De Holding Buurtzorg BV is de persoonlijke BV en volledig eigendom van Jos de Blok. In twee jaar tijd is zo ruim een miljoen euro zorggeld van de stichting naar deze BV gegaan. Dit geeft al aan hoe ingewikkeld de lijnen kunnen lopen. Het, alleen deze kwestie al is, is extreem ingewikkeld. We hebben er ook uitvoerig contact over gehad met Jost Blok zelf. Uh, hij is sowieso enorm geschrokken van het verhaal van RTL. Wil voorlopig niet uh, daarover in de publiciteit uh, treden. Zegt dat er in ieder geval absoluut geen sprake is van persoonsverrijking. Uh, volgens hem is er ook geen geld weggesluist. Nou, ik stel voor, Harry, dat we niet op deze specifieke kwestie uh, enorm uitgebreid ingaan. Want dan kunnen we een hele uitzending daarmee vullen, volgens mij. Bovendien zou het heel pijnlijk zijn. Omdat buurtzorg natuurlijk een van de heldenverhalen in de gezondheidszorg is. Namelijk de zorg terug te brengen naar de professionals. Ja. Klein te organiseren. en ik, ik durf hier wel te zeggen. de Blok, een held van mij is op dat punt. Maar je ziet dat uh, ja, waar hij... Uh, eenvoud predikt uh, in de zorgverlening. Mm -hmm. Maakte hij ontorganiseer, ontmanaged, haal het eraf. Uh, heeft hij meegedaan, en ook de Raad van Toezicht... met het creëren van een woud van constructies... waarbij je telkens kunt zeggen... er zal voor elke constructieonderdeeltje wel een reden zijn... maar in de optelsom wordt het zeer dubieus. He, opdrachten verlenen aan jezelf. Uh, zelf in een BV zitten die je, uh, die, die je geld toerekent. Uh, gaan ondernemen in het met Nederlandse premiegelden. Het, uh, het wordt heel lastig te verkopen. En dan wordt ook nog het ingewikkelde een manier om te zeggen... ja, ik zou het kunnen uitleggen, maar dat wordt ja, te ingewikkeld. Maar tegelijk gaat het toch ook om waar je dat geld precies aan besteedt? Nee, of het nee, nou in je, je eigen zakken om. gaat, nee, of nee. dat je het besteedt aan de zorg. Nee, daar gaat het niet om. Niet? Want, nee, omdat, uh, uh, dat zei uh, de, de hoogleraar uh, Wim Groot wel... Uh, het gaat niet om wat je ermee doet, maar dat je het zo doet. Dus ik ben niet zo opgewonden over dat geld... Maar dat je het zo construeert: een stichting met ja, één bestuurder, okay. non-profit, met daar een heel woud van profit-organisaties, dan lenen van die stichting en dan beloven dat je terugbetaalt met, uh, met het delen van de winsten. Dit had zo'n raad van toezicht en de betrokkenen moeten zeggen: vrienden, dit wordt te ingewikkeld, dit wordt onuitlegbaar. En dit krijgt ook te. Want je weet niet helemaal zeker of het geen zelfverrijking nee. is, want tot nu toe herhaalt hij niets uit die BV's. Nee, maar hij we kan weten, het wel. Ja, maar daarom zeg ik, van, we moeten het, niet he? nog verder in deze zaak want, nee. want we weten inderdaad niet of het zelfverrijking nee, of niet. Maar je maar moet het niet zit, zo doen. Nee, maar Harry, maatschappelijk gezien zit er natuurlijk wel een allergie van geld verdienen aan de zorg. Dat is zo ontzettend besmet. Terwijl ik nee. denk, als we het hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen, iemand zet een prachtige onderneming in Afrika op, daar zijn mensen bij gebaat. En dat iemand daar zelf ook aan verdient, prima, nee, hebben we geen probleem nee. mee. En bij de zorg mag het absoluut niet. Nee, maar daar, dat is hier volgens mij de kwestie. Philips verdient goud aan de zorg en z ja, ja, problemen. maar hij heeft zelf altijd gezegd... ik verdien maar 138.000 euro, waarom zou je meer verdienen? Dus hij heeft zelf altijd gezegd, hou je in, gedraag je. Dus hij is zelf in een, met een verhaal gekomen... waarin grote auto's, secretaresses zijn niet nodig. Ja. Dus hij heeft zelf een pleidooi gehouden voor eenvoud. Ja, okay. Nou, kijk en hiernaar zijn dan en je niet? zegt, dit is niet eenvoudig, en dit heeft trekken van advisering door de grote vier, hè, die allemaal fiscaliteiten mee laten tellen. En je ziet wat er nu gebeurt. Hè. Ze hadden vrijstelling van vennootschapsbelasting en de belasting zegt, maar jij bent helemaal geen non-profit instelling. Nee, want dat dus, is volgens mij het bredere verhaal uh, waar, waar ik het nu met ja. je over wil hebben. Uh, laatst stond er in het Financieel Dagblad ook een verhaal over dat je de stichtingen en de BV hebt. Ja. En voor de stichting krijg je duidelijk een advies en toestemming, een vergunning ja. van de overheid om medische handelingen te verrichten. Wat je dan vervolgens ziet gebeuren is dat de daadwerkelijke handelingen worden uitbesteed aan een BV ja. en die mag winst maken. Daar mag nou ja, het is een, eigenlijk een goede wet met goede bedoelingen, zoals altijd. Uh, de omroep mag ook, uh, laten we zeggen, opdrachten geven, dat is een stichting vaak, aan een bedrijf en dat mag winst maken. Maar wat het dubieus maakt is dat die stichting gaandeweg een façade is, alleen maar een voorgevel, en dat de directeur van de stichting ook de directeur blijkt te zijn ja. van de BV, uh, en dat wel winst wordt gemaakt in het een... en geen winst wordt gemaakt in het ander. En dan moet je toch gaan toelichten waarom je het dan zo doet. Maar het gaat jou om dat dat systeem het mogelijk maakt. Dat ja, het dus de prikkels die... geeft, perverse ja. prikkels geeft, dat het kan. Ik zou eens zeggen, er is een Jos de blok nodig... die een einde maakt ah. aan deze ingewikkeldheid. Want uh, dit begrijpen alleen fiscaal juristen. En als alleen fiscaal juristen dit begrijpen dan begrijpen wij het niet. En dat is op zichzelf een teken ja. aan de wand. Maar is het, want jij, bent zelf, uh, zit jij ja. hebt gezeten ja. in van de raad van toezicht... Uh, en van de an jeugdbescherming. An ja. Zie je dan ook dat er, dat er prikkels zijn... nou ja, eigenlijk perverse prikkels om, om geld te Nou, er zijn wel eens halen. in het systeem prikkels... Hè, dat, uh, dat je verrichtingen honoreert en dan uitlokt tot meer verrichtingen. Uh, dus dat, eigenlijk, dat je zegt, is elke verrichting wel nodig... als je elke verrichting betaalt? Nou, daar worden maatregelen genomen. Dus er zitten of, laten we zeggen, onder toezichtstelling... Een, uh, dat de jeugdbescherming meer geld krijgt... als je onder toezichtstelling maatregelen neemt. Per kind ja, wat onder toezicht kind, wordt gesteld, Ja, en dan krijg je dan een vergoeding. meer vergoeding. En dan zeg je, dat is eigenlijk prikkelt dat naar iets wat we eigenlijk zo lang mogelijk willen uitstellen? Dus we moeten vaker kijken naar hoe zijn, wat zijn eigenlijk de prikkels... en waarom zou je iets niet in de stichting kunnen doen? Is daar wel echt een aparte BV voor nodig? Ja. En dan moet de Raad van Toezicht ook opletten... dat we zeggen, zijn we niet aan het construeren? En dat construeren wordt aanbevolen, nogmaals, door fiscaal juristen... die dat allemaal uitzitten te vogelen... en die dan vergelijkingen maken met Coca-Cola ja. en met eh, Jos de Blok... Krijgt Geld, hij is CEO van de stichting. Nou ga ik weer naar Joost. Ja, ik wilde het dus zeggen. Doe je ja, weer. Dat ja. doe ik niet. Ja, okay. Dan ik even zullen we, zullen we hem breder leggen naar of er op meerdere lagen in die zorg ook die, die prikkels zijn. Want binnen huisartspraktijk, Dortje Graafmans, heb je ook. Zijn er prikkels? Zonder dat je enorme bekenden jammer ook Aha. hoor. Maar hoeft af ja. te leggen. Maar nou ja, kijk, herken jij wel het verhaal van de verleidingen die er zijn. Nou, het is natuurlijk lastig. Want wij krijgen ook een deel van onze uh, inkomsten komt uit uh, verrichtingen. Hè? Niet ja. alles. Het is niet zo dat mijn hele inkomen wordt gegenereerd door wat ik door de dag heen doe. Mm -hmm. Een deel wordt ook door, door inschrijftarieven bijvoorbeeld. Nou, daar hoef ik niks voor te doen. Alleen maar op All de winkel passen, zeg ja. maar. Hè? Uh, en ik kan Natuurlijk... Uh, ik heb het bijvoorbeeld even opgezocht. Ik kan natuurlijk een, een moedervlekje wegsnijden. Dan levert mij dat uh, 60 euro op. Uh, daar zullen de, de chirurgen heel hard om lachen, denk ik. Ja. Uh, ik kan ook een foto maken en die opsturen naar de dermatoloog. Ik geloof dat mij dat... Eh, en, en dan kan ik vragen aan de dermatoloog... Hey, denk jij dat dit een verdachte moedervlek is? Geef mij advies. In plaats van dat ik hem zelf wegsnij en opstuur naar het laboratorium... daar krijg ik dan 18 euro voor. Ja, ja, ja. Ongeveer, geloof ik. Uh, ja, Ik zou kunnen zeggen, nou, ik snijd lekker weg. Want dan heb ik meer verdiend. Maar um, ja, ik geloof toch dat dat bij ons niet zo werkt. Want wij moeten ook gewoon woekeren met onze tijd. Gaan we het later over hebben. Mm -hmm. Dus wij zijn eigenlijk ook altijd heel erg blij als we iets... Ver kunnen vereenvoudigen. Dus ja, en, en, en kijk, als huisarts, het gaat natuurlijk toch altijd om hele kleine bedragen waar je nooit echt heel rijk van wordt. Nee, de, uh, dat staat nee, er geen de verhouding zit in de toplagen Nee, huisarts. Nee, nee, nee dat, maar het geeft meer aan of, of die perverse prikkels, of die er gewoon in alle lagen zijn. Uh, nou, van, dan moet je goed van over nadenken ja. of het wel de werking heeft. Als je per foto als, als radioloog wordt, röntgenoloog wordt, uh, moet ik geloof ik zeggen, maar dan, dan prikkel je naar een productie. Ja. Uh, en dat, daar is men wel, dat, dat weet men ook wel. En we hebben nu die zorg onder de loep, maar zo zal het voor tal van, uh, van ja, andere zijn, branches. Er ja, zijn prikkels waarbij je zegt: leidt dit wel tot het juiste gedrag? En het is ook niet helemaal te voorkomen, dus we moeten ook niet denken dat het waterdicht kan. Het nee. is niet een, een blinde vlek. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en minister ja. van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren, die werken nu aan een wetsvoorstel. om te voorkomen dat bestuurders van zorginstellingen. via creatieve constructies meer kunnen verdienen dan wettelijk is toegestaan. En die wet moet dan een eind maken aan buitensporige topinkomens you <laughs> Is dat een goede stap, Harry? Heb je daar vertrouwen nou, in? Nou ja, ik vind die obsessie met dat geld... die leidt tot het verkeerde namelijk dat ze te veel zouden verdienen. Mijn, mijn stelling is dat wij uh, ingewikkelde constructies maken... die uh, uh, de neiging hebben verleidingen te creëren die we niet moeten... Né? dus we willen geen verleidingen dat je uh, moedervlekken wegneemt... Uh, ten onrechte bijvoorbeeld, want die krijgen voor betaald... of bij een tandarts wil je niet dat die gaat vullen wat niet... Uh, ja. nou, enzovoort. dat moet je ook met die constructies niet. Maar de hoogte van die inkomens is een beetje... een obsessie van hmm. Nederland dat worden. Ja. Wij moeten eerder doen: een raad van toezicht zeggen als die goed functioneert, dan hou je ja, er gewoon. Er zijn drie mensen uit die de raad van meer. toezicht bij Jos de Blok getreden en dat is niet zomaar. Dus die zijn, omdat hij daar toch niet voor aan verantwoordelijkheid Hij zegt: Ik heb toestemming oh. van mijn raad van toezicht, maar hij is drie leden uh, verloren hmm. die zeggen: Ja, dit moeten we zo niet doen. Ja. Hij is wel ook bezig nu hè, om dingen anders ja, aan te pakken. als dat je zo... niet oppast, eh, laat hij zich dezelfde ja. mensen adviseren. Die... Maar zie jij meer zelfregulering of meer in eh, oplegging door de overheid? Uh, ik, ik denk dat we Raad van Toezichtleden stre strenger aan hun verantwoordelijkheid moeten houden. Uh, dat ze daar en niet meedoen. Misschien moeten ze wel meer opleiding krijgen. Want uh, de vraag is of die Raden van Toezicht professioneel genoeg zijn. Het hm. zijn vaak wel goede mensen, daar gaat het niet om. Maar hebben ze voldoende tijd en zijn ze ook goed opgeleid om tegenwicht te bieden bij adviezen van, uh, van dit soort bureaus. Want ik denk dat daar ook een deel van de oorzaak zit. Goed. Als we het dan hebben over een heldere boodschap en eenvoud, dan is het volgende daar ook belangrijk bij. Minister van Huizen, van Infrastructuur en Waterstaat wil namelijk een nieuwe campagne tegen appen achter het stuur. Dus eigenlijk een broertje van de succesvolle Bob-campagne. Nou, mochten er mensen zijn die daar een creatief idee voor hebben, dan bent u van harte welkom, zei de minister. We willen er best een handje helpen en dat doen wij door verkeerspsycholoog Gerard Tatole uit te nodigen. Welkom nogmaals. Ja, dankjewel. Eerst maar even die Bob-campagne. Daar wordt nu veel aan gerefereerd. Is dat inderdaad een van de meest succesvolle campagnes van de afgelopen jaren? Dat is een hele goede campagne inderdaad. Ja. Ja, dus het is al terecht dat daar zoveel aan gerefereerd wordt. Want het is echt uh, goed doordacht. En uh, ja, het heeft precies al die kenmerken die een campagne moet hebben. Om succesvol te kunnen zijn. Namelijk? Dat is namelijk dat het uh, heel duidelijk de boodschap geeft. Niet op wat je niet moet doen. Maar juist op wat je wel kunt doen. Om het probleem tussen aanhalingstekens op te lossen. Dus de Bob-campagne geeft eigenlijk rijkt aan. Van jongens, uh, je kan rustig gaan stappen. En dan moet er één persoon niet drinken. Ja. En die kan het de volgende keer. Kan het iemand anders zijn. Dus het is ook niet zo dat i dat, i dat is iedere keer dezelfde moet zijn. Uh, en dat is sowieso al een hele goede insteek. Uh, dus focus op die kansen. In plaats van op die, uh, op die belemmeringen. En uh, wat ook erg goed is vind ik. Uh, de, de slogans die dan uh, bij tijden en wijlen vernieuwd worden. De laatste bijvoorbeeld. Of een van de laatste is. Uh, Bob zeg het, ben je Bob? Zeg het hardop. Dat ja, is ook hartstikke goed. Want als je namelijk uh, uh, zeg maar een soort commitment is dat uh, in de psychologie. Als je er hardop gezegd hebt dat jij de Bob bent. Wordt het voor jezelf heel moeilijk om uh, dan alsnog te gaan drinken, ja, want dan ja. denkt hij, dan, he, hij zei net dat hij de Bob was, wat is dat nu? Dus, en het uh, bekt ook nog eens lekker, hè? En het bekt lekker, ja. ja, precies. Dat scheelt ook nog. Zullen we een aantal campagnes hebben even op een rijtje gezet van de afgelopen tijden. In Nederland moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Verkwal je toekomst niet! Spreek daarom ook als je op visite gaat, goed af wie de Bob is. Liefje... Bob, jij of... Uh... Bob, daar kun je mee thuiskomen. Ja, dat had, was de WOP. De eerste ging over... Uh, ik ben hem alweer kwijt. Zegt dat voldoende over... Ja, <laughs> dat zegt ze heel er veel. Een ja. <laughs> slimme meid. slimme meid. Ja, ja, ja. ja. Dat nou, was toch ook best de goed? Ja. Niet voor niks huisarts geworden, <laughs> denk ik dan. <laughs> maar, maar wat je nu voorbij hoorde komen... waren er een paar van je zegt... nou, dit werkte dus niet. Nou, ja, degenen die voorbij kwamen... waren zo slecht nog niet. Uh, als ik denk aan campagnes... Uh, en dan gaan we ook gelijk naar appen achter het stuur... Ja. die niet zo goed in elkaar zitten... waarvan ik me echt afvraag... hoe kunnen ze het verzinnen? Is dat bijvoorbeeld... Onder weg ben ik offline en dan die borden langs de snelweg zetten. Want dan krijg je dus typisch wat dan heet het roze olifant effect. Als ik zeg denk niet aan een roze olifant, dan ja. moet je wel aan een roze olifant ja. denken. Dus als je naast de snelweg de aandacht vestigt op het feit dat je kunt gaan appen eigenlijk. Want Met smileys je. ook nog eens. Uh, ja, precies. En je weet ook dat mensen dat heel fijn vinden om te doen. Dan is het wel heel lastig voor een heleboel mensen om het niet te doen. Dus ja. je eigenlijk je gaat precies de aandacht op het verkeerde ja. wijze. Niet aanraken in kledingzaak. Ja, precies. Je ja. gaan ja. mensen aan ja. zitten. Niet, niet achter het gordijn kijken. Moet je eens kijken wat er ja. gebeurt. Ja, onze hersenen kennen het woord niet-niet. Nee. En wat je overhoudt is het magneetwoord. En dat is het verkeerde. Ja. Waar moet je ze dan wel op aanspreken om dit nu te triggeren... om niet meer app af te app <laughs> te Ja, nou precies. Langs de snelweg moet je dus alleen eigenlijk de boodschap geven... aandacht op de weg. Dat is de positieve boodschap. En dan weten mensen dus... hé, hey, ik moet mijn aandacht op de weg houden. Oh, ja. En rondom de weg, zeg maar thuis... Uh, weet ik wel, op televisie of posters die heel ergens anders hangen, daar kan je wel degelijk het, uh, het app moet zetten. uit. Je hebt twee verschillende campagnes. Ja, ja je, moet verschillend, je moet sowieso heel doelgroepgericht te werk gaan, want jongeren voelen zich weer anders aangesproken dan uh, ouderen en dergelijke. Dus waar het kan, moet je doelgroepgericht te werk gaan. Uh, je moet inderdaad heel goed kijken naar waar. Uit, komt mijn uiting uh, terecht. Dus is dat inderdaad het moment dat mensen al achter het stuur zitten... of is dat daarvoor? Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Het moet een positieve, actieve boodschap zijn. Mm -hmm. uh, neem nou ook bijvoorbeeld de campagne van... van Word geen slaaprijder. Dat was ook een, eigenlijk een verkeerde boodschap. Want dat ja. was stond ja. eronder. Ja. Nou, dat is ook de slaapboodschap. Terwijl dat had moeten zijn, stop nu even rust zoiets. Weet je wel, dat, is, uh, ja. dat zijn de actieve boodschappen. En daar slaan mensen op aan. En dat geeft het goede signaal ja, Nou, Nu je er meer over vertelt, ga je inderdaad uh, denken... oh ja, zo werkt het helemaal niet. Ja. Goed, misschien dat er een lumineuze slogan al is. Laat het uh, ons weten. Dan kunnen we straks na 11 uur die nog even bespreken... en laten keuren door verkeerspsycholoog Gerard Tonen. Tot zo. NTO Radio 1. Lieve jongens en meisjes. Ik ga jullie hier in dit boekje verhalen doen over en uit Indien. Het was een schitterende voorstelling, maar er is nog zoveel materiaal over... dat het nu tijd is voor... Daar werd wat groots verricht. Het boek. En Jan die vraagt met zijn naïeve koop meneer van Herwaarden. Waar zijn die kogelgaten eigenlijk voor? Met dank aan oud om Jan. Kijk van Dit is een geweer. Dit is een hoed. Volg de hoed. Pak. Pak. Luister naar kunstel, Een soort Indiana Jones. Vanavond half acht. Diederijk van Vleuten. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zorg dat internetcriminelen niet bij je foto's, appjes, mails... werkdocumenten en andere persoonlijke bestanden kunnen. Installeer altijd direct alle software en app-updates... op je computer, tablet en smartphone. Die bevatten vaak beveiligingsupdates... waardoor je bestanden beter beschermd blijven tegen internetcriminaliteit. Kijk voor meer informatie en tips op makenseniettemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Daten zonder Facebook-koppeling? E matching dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Specsavers Hoormieten 3. Hoortoestellen zijn echt grote, lelijke apparaten. Nou, ze zijn tegenwoordig zo klein dat ze bijna onzichtbaar zijn. De kleur kan aan uw haar aangepast worden... en sommige apparaatjes zijn volledig in uw oor verborgen. Er zijn veel mythes over onze oorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Ken je Tello? Dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers waarmee bijvoorbeeld al je bonnetjes met één foto met je telefoon automatisch in je administratie staan. Hé, hey, hé hey jongens, ik pak de rekening wel, kan ik even de zaak doen. Dat is pas feest! En dat doe je op je computer of tijdens je dinertje... met de mobiele app, wat jij wilt. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekshevers.nl/slash mythes ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar tello.nl. Tello met een W. Hoe lang blijft u nog wonen op die koude vloer? Tonson vloerisolatie voor de warmste vloer... en de beste oplossing bij vochtproblemen. Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte... en ontvang vrijblijvend een offerte op maat. Ga dus snel naar tonson.nl. We snappen dat het wat ongelukkiger uitkomt... als deze week een collectant van Amnesty International voor uw deur staat... terwijl u net de kinderen op bed wilde leggen. Maar u moet maar denken, je kinderen nooit meer kunnen zien omdat je één keer kritiek had op de president, is nog een stuk ongelukkiger. Dus geef om vrijheid. Geef aan de collectant van Amnesty. Alvast bedankt.